Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Vandaag heeft de SNS-bank een storing met het digitale betalingsverkeer. Zo een woordvoerder van de bank die uitlegt wat er aan de hand is. Het NOS Journaal nu, Raymond Serré. Staatssecretaris Wekers gaat kijken of er Nederlanders staan op een gelekte lijst... van miljonairs met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Dat zei wekers na vragen van het CDA en de Tweede Kamer onderzoeksjournalisten uit 40 landen werkte maanden aan die lijst, onder wie journalisten van het dagblad trouw. De journalisten kregen inzage in details van ruim 100.000 offshore bedrijven in de belastingparadijzen. CDA Tweede Kamerlid Omzicht vroeg de staatssecretaris om haast. Griekenland en Duitsland hebben al een beeld om welke bedrijven in hun land het gaat, zei Omzicht. Wekers zei dat hij er alles aan doet om te achterhalen of er ook Nederlandse bedrijven bij zijn. Minister Dijsselbloem hoopt dat de Europese BankenUnie al in de loop van volgend jaar kan beginnen. Hij is daarmee optimistischer dan president Draghi van de Europese Centrale Bank. De heer Draghi heeft uitgesproken uitsproken dat hij in 2015 wil beginnen. Ik hoop nog in 2014, want de afspraak was een jaar nadat de verordening, de vastgestelde verordening zou zijn gepubliceerd. Nou, dat moet er echt nog dit jaar lukken. Uh, dat betekent dat uh, ergens in de tweede helft van 2014 begonnen zou moeten kunnen worden. Door de storing bij ING gisteren is gedurende een bepaalde tijd 10% van de pinbetalingen van ING-klanten afgewezen wegens te weinig saldo. Veel klanten stonden rood doordat ING-bedragen dubbel had afgeschreven. Toen het pinprobleem duidelijk werd, heeft ING-pinbetalingen ook toegestaan als er onvoldoende saldo was. De directeur van ING Nederland biedt zijn welgemeende excuses aan voor de storing van gisteren. Topman Nick Ju heeft begrip voor de kritiek van klanten.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 Op de westelijke Jordaanhoeven zijn opnieuw rellen uitgebroken. Duizenden Palestijnen zijn in Hebron bij de begrafenis van een Palestijnse man die dinsdag aan kanker overleed in een Israëlische gevangenis. Palestijnen beschuldigen Israël ervan de man geen goede zorg te hebben verleend. Israël ontkent dat en zegt dat de procedure voor zijn vrijlating in gang was gezet. Op verschillende plekken in Hebron braken rellen uit. Volgens het Israëlische leger werden militairen bekogeld met stenen, waarna het leger traangas en rubberkogels gebruikte.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 We gaan naar het uh, staartje van de avondspits. Edwin Gerritsen. Ja, het is nog niet helemaal voorbij. Er staat 150 kilometer. Het is wel een normale spits. De meeste files staan rond Rotterdam en bij Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen is een weg verzakt en daardoor is het ook druk op de wegen in en rond Nijmegen. Ook op de A325 Arnhem-Nijmegen. Voor Nijmegen staat 4 kilometer. Daar is maar één rijstrook open. Verder staan er wat langere files op de A16. Breda richting Rotterdam. Verknopen de Brechtseplein 16 kilometer door een ongeluk op de A20. Dat gaat om de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum, staat 4 kilometer. En richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum, 11 kilometer. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A50 arnhem oost staat tussen Heteren en Knoop het Ewijk 6 kilometer. Zeg, ik lees hier: het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 Zes minuten over zes is het. We kijken of we wat meer te weten kunnen komen... over die rekeningen in belastingparadijzen over de hele wereld. Duizenden gegevens daarover zijn in handen gekomen van journalisten. Eerst gaan we het hebben over andere bankrekeningen... namelijk die bij de SNS-bank. Want uh, opnieuw is er een bank met een storing. Roland Kroes van SNS, goedenavond. goedenavond. Wat is er bij u aan de hand? Nou, Inmiddels, of beter gezegd binnen een uur... is er helemaal niks meer aan de hand... Uh, wat er is gebeurd is dat uh, een deel van de overschrijvingen... naar klanten van de SNS-bank uh, van het afgelopen weekend... in eerste instantie niet goed is verwerkt. En dat, uh, dat wordt er uh, vandaag hersteld. Wat betekent dat? Dat betalingen niet werden uitgevoerd... of misschien net als bij ING af en toe dubbel werden gedaan? In, uh, in ons geval ging het om uh, betalingen die, uh, die niet werden uitgevoerd. Dus het kan niet zo zijn dat mensen opeens een tekort hadden op de rekening... zoals bij ING... Dat, uh, dat ligt er een beetje aan wat uh, mensen verder van plan waren met hun, uh, met hun rekening natuurlijk. Op het moment dat er uh, overboekingen gepland stonden, uh, is daar uh, wellicht iets, uh, iets verkeerd gegaan. Maar dat, uh, dat wordt vandaag allemaal hersteld uh, per uh, valutadatum, zoals dat heet. Dus gewoon met terugwerkende kracht. En als dit al in het weekend is ontstaan, hè, wat is dan de reden dat het pas vandaag duidelijk wordt? Of maakt u het vandaag pas bekend? Nou, dat, uh, het, het gaat om het volgende. Het zijn uh, de, de betalingen, uh, een deel van de betalingen... zo'n 30.000 van de in totaal 100.000 die er uh, uh, dit weekend uh, geweest zijn richting SNES-banklanten. Uh, tot en met de, de, um, uh, de, de, de maandagavond, uh, tweede paasdag. En uh, daar was een bestand dat, uh, dat niet goed was. En uh, alle betalingen die in dat bestand zaten, die zijn niet verwerkt. Nou, op het moment dat we erachter zijn gekomen... Uh, zijn we dat gaan herstellen. En vandaag uh, hebben we uh, van al die uh, transacties de juiste gegevens... de correcte gegevens en ook de, de niet-corrupte gegevens... zoals dat in uh, verkeerd Nederlands-Engels heet, uh, binnengekregen... en hebben we het vandaag hersteld. Ja, het is wel opvallend uh, hoe dit lijkt op de zaak bij de ING. Hè? Dat ontstond ook in het weekend. had ook te maken met een bestand met betalingen die niet werden uitgevoerd. Uh, heeft u contact gehad met de bank of dit hetzelfde probleem is? Nou, we gaan dat uh, vast en zeker nog, nog uitzoeken. In de basis gaat het uh, voor zover ik heb begrepen toch om iets anders dan bij dan bij ING. Het valt natuurlijk wel op uh, dat het uh, uh, precies nu deze week uh, naar boven komt. En dat merken wij ook in de, de vragen van klanten en van, uh, van u en uw collega's. Ja, want ik begrijp dat ik nu aan een, uh, zo langzamerhand, toch aan een klein of groot complotje begin te denken. Dat er, dat er toch iets van buiten is, is gebeurd. Dat het nu bij twee banken gebeurt. Nou, het is, het is goed te benadrukken dat dat uh, uh, voor, uh, voor ons niet het, uh, het geval is. We gaan goed kijken naar de oorzaak hiervan. Maar uh, voor zover de informatie nu strekt, gaat het echt om, uh, om iets dat, uh, uh, dat technisch niet, uh, niet goed is gegaan. Een bestand dat, uh, uh, dat uiteindelijk uh, verkeerd is, uh, is gegaan. We, werkt, is u, werkt, u, werkt u misschien met hetzelfde ICT-bedrijf als ING, weet u dat? <laughs> oh ja, maar we, Het dat, zou dat... kunnen, serieuze vraag. Nou, nou oké. Okay. Uh, dan ga uh, ik het serieuze antwoord geven dat, uh, dat ik dat uh, nu niet weet. Uh, nogmaals, we gaan goed kijken naar de, naar de precieze oorzaak hiervan. En uh, het belangrijkste voor nu, uh, voor ons en voor onze klanten... is dat uh, uiterlijk om zeven uur uh, uh, alles hersteld is. Ja, Er was niet zo'n enorme stroom op Twitter van, uh, van noodkreten... over dit probleem bij SNS. Heeft u wel even gekeken hoe ze bij ING gecommuniceerd hebben? Nou, we houden sowieso de concurrentie goed in de gaten. Ik vind het wel goed om te benadrukken dat uh, het, het gaat hier om een, uh, om een uh, probleem dat voor een uh, kleiner aantal uh, klanten uh, gold. Uh, maar uh, dat is uh, per individuele klant nog steeds heel erg vervelend. En uh, voor die klanten gaan wij nu alles uh, herstellen. Ja, en ik neem aan dat er wel iemand gaat kijken naar uh, de vraag of dit nou toeval was of niet. Toch? Hopen wij. Wij gaan uh, binnenkort een kopje koffie drinken met uh, ING en andere banken. Oké. Okay. Roland uh, Kroes van SNS, dank in ieder geval voor dit moment. Graag gedaan. Dan de opening van het Rijksmuseum. Volgende week zaterdag is dat. Uh, internationaal ook belangrijk nieuws. Uh, de persbezichtiging van vandaag is echt schrik niet... door ruim 600 journalisten bezocht uit binnen- en buitenland. Het is in dat nieuwe Rijksmuseum, merkt directeur Wim Pijbens. Ja, we zijn uh, in alle staten. Alle staten van opwinding, moet ik zeggen. En dat is uh, fantastisch om dat mee te maken. We zitten er middenin. Het is een groot moment voor uh, het Rijksmuseum...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 Alles en iedereen is er. Wim Pijbes was dat. Contact nu met wethouder Carolien Gerals van Cultuur. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent er natuurlijk ook al heel vaak geweest. Ja, ik ben er regelmatig geweest, maar het is inderdaad wat Wim Pijbes zegt nu echt wel het grote moment. En straks kan iedereen de achter zien en Vermeer en Pieter de Hoog en iedereen die we zo lang geweest hebben. En wat doen ze het goed, hè? want echt iedereen heeft het er de hele dag over qua communicatie. <lacht> Ja, dat is oprecht heel erg knap. Het is ook natuurlijk wel iets wat hier gebeurt. Maar elke keer weer heeft het Rijk van op een hele positieve manier aandacht gevraagd voor de kunst, voor de stad, voor het land, voor wat het betekent. En uh, de geschiedenis. En dat vind ik heel heel erg knap. Dus groot compliment waard. Dat was misschien ook wel nodig na al die jaren van uh, uh, trieste berichtgeving over dat het nog langer ging duren en nog duurder werd. Um, 45.000 mensen hebben inmiddels al een kaartje gekocht voor het uh, museum om het te bezichtigen. Had u dat verwacht dat het zo uh, storm zou gaan lopen? Ik had het wel verwacht, het is natuurlijk een heel mooi aanval, maar je merkt dat er echt een soort opwaartse dynamiek is in de stad. Iedereen heeft er zin in, iedereen heeft hier natuurlijk heel lang naar uitgekeken. Nou, straks op 1 mei gaat het Van Gogh Museum ook weer open voor op het Museumplein. En iedereen wil natuurlijk zien hoe het geworden is, dus ik, ik verwacht eigenlijk dat het storm gaat lopen de komende dagen. En heeft u economisch ook becijferd wat het dit jaar Amsterdam kan opleveren? Nou, we hebben wel gekeken wat extra bezoekers opleveren. Wim Pijwers, uh, hoopt de stad te maken van 1 miljoen per jaar naar 2 miljoen bezoekers per jaar. En dat is voor de stad en voor alle ondernemers en mensen die hier hun brood verdienen natuurlijk van groot belang. En zeker in deze tijd is het mooi meegenomen. We hebben in de jaren dat het komt, 80, 90, begin van dit millennium geïnvesteerd. En hopelijk uh, plukken de ondernemers en de mensen hier in de stad en in het land daar nu in deze wat moeilijkere tijden ook echt de vruchten van. Nou, en is het voor u nu allemaal vergeten en vergeven, al die ellende rond de verbouwing? Of uh, zit u af en toe nog wel even te verbijten dat het ook anders had gekund? Nee, vandaag is dat natuurlijk absoluut vergeven en vergeten. Het is een Rijksmuseum, hè, dus dit was vooral een nationale aangelegenheid. Maar ja, maar het was wat in de stad. Nodig ja, het Meest was maakt, wat. He, ook met het stedelijk en op het plein. Maar het is nu achter de rug. En nogmaals, we hebben het dak gerepareerd toen de zon scheen. Toen het kon hebben we geïnvesteerd. En daar gaan we nu de vruchten van plukken. En dat is waarom iedereen vandaag in een ongelooflijk goede stemming is. En uitziet naar weer de eerste... Uh, hernieuwde uh, kennismaking met de, met de prachtige schilderijen die hier hangen. Caroline Gerels, wethouder van Cultuur in Amsterdam, dank u wel. Goedenavond. Onderzoeksjournalisten uit verschillende landen, waaronder ook Van Trouw... hebben dus een uh, groot databestand in handen, we hadden het er al eerder over... met daarop gegevens over rekeningen in belastingparadijzen. Daar staan uh, behoorlijk wat bekende mensen op, vertelt correspondent Anne Sanen. Een voorbeeld is Jean-Jacques Augier... dat is de manager van uh, François Hollande's verkiezing, uh, verkiezingscampagne. Uh, hij blijkt bedrijven te hebben die daar geregistreerd staan op die eilanden. Uh, de president van Azerbeidzjan blijkt bezittingen daar te hebben. De voormalig minister van Financiën van Mongolië... Uh, die blijkt een Zwitserse bankrekening te hebben...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 Dat was Pieter Omtzigt. Uh, vragen worden overal gesteld in allerlei landen. De Belgische pers bijvoorbeeld is er ook druk mee bezig. Uh, daar wordt gemeld dat er bijvoorbeeld veel Antwerpse op opstaan. We moeten dat wij daar de komende dagen nog veel over gaan horen. Nu uh, de avondspits. Edwin Gerritsen. De meeste vierden staan nog rond Rotterdam. Maar ook uh, Nijmegen heeft een drukke avondspits. In de stad is een weg verzakt. en Daardoor kan het verkeer moeilijk de stad in of uit... Bij Rotterdam staat een lange feed op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20. Gouda hoek van Holland. Rotterdam-Krooswijk staat nog 11 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. break-up, uh, we breken het even op, want we gaan zwemmen. Bob van der Tak, de zwemcup in Eindhoven. Ja, daar hebben we de 50 meter vrije slagfinale gezien bij de vrouwen. Die zit er net op en we hebben een WK-limiet. Ja, ja, natuurlijk van Ranomi kromo die de race toch vrij gemakkelijk won. Ondanks de... Uh, behoorlijke concurrentie in deze race. mooie line-up. 24-30 de winnende tijd. En dat is toch erg snel hoor voor in het voorseizoen. Dat is maar 25-honderdste boven haar winnende tijd van vorig jaar in Londen. Maar goed, Chromo Vigioio had zich op basis van Londen al geplaatst voor het WK van komende zomer. Uh, het is, uh, was een beetje de vraag. Uh, gaat daar nog een tweede Nederlandse zwemster bij komen op die 50 meter vrije slag... nu Marleen Veldhuis haar carrière beëindigd heeft? Het antwoord op die vraag is ja... Want Femke Heemskerk verraste zojuist in een tijd van 24'90 een nieuw persoonlijk record. En dat niet alleen. 400ste binnen de Barcelona-limiet. En dat mag je toch gerust een verrassing noemen. Want Heemskerk is niet echt een sprinter. Is meer een 100 en 200 meter zwemster. Maar het geeft misschien wel aan dat Heemskerk op de goede weg is. Ze traint weer in Nederland, in Eindhoven tegenwoordig. Dit is haar thuisbad. Haar coach is Marcel Wouda. Hij heeft uh, ja, wat Anders met haar gewerkt dan dat ze in Marseille gewend was. Uh, minder kilometers, wat slimmer trainen. En dat werpt dan zijn vruchten af al op die 50 meter vrij. En dat belooft dan ook nog voor de 100 en de 200. Maar ze heeft haar ticket voor Barcelona dus in ieder geval binnen. Overigens die finale opvallende aanwezige Inge Dekker uh, zei toch uh, na de Olympische Spelen dat ze een lange rustpauze zou inlassen. ging zich uh, volledig richten op haar studie. Nou ja, dat studeren doet ze nog steeds wel. Maar het zwemmen heeft toch weer een prominente plaats in haar leven gekregen. En uh, ze heeft flink doorgetraind en heeft uh, dus ook uh, gezwommen in deze finale. 50 vrij, maar geen WK-limiet voor Inge Dekker. Maar uh, ja, misschien dat dat later nog komt in het weekend. Dat zou toch een uh, verrassing zijn als ook zij uh, zich plaatst voor Barcelona. Bob van der Tak was dat vanuit Eindhoven. Een uh, kwart miljoen Nederlanders heeft last van dementie. Jeroen de Jager is vanmiddag bij een van hen, de 80-jarige Wout Berkes. Omdat het aantal dementerende alleen maar zal toenemen, zo is de verwachting... heeft het kabinet ruim 32 miljoen euro uitgetrokken voor extra onderzoek. Jeroen, um, ja, er zullen altijd mensen zeggen dat er, er is nog meer nodig is... zoals bijvoorbeeld in andere landen meer wordt besteed. Uh, hoe hoe ja. staan de onderzoekers tegenover dit bedrag? Nou, uh, Olga Meulenbroek is onderzoekster van het Radboud uh, Alzheimer Centrum. Uh, en met extra geld is iedereen altijd blij, denk ik, hè? toch? Ja, dat sowieso. dat sowieso. Wat zou u trouwens doen met dat geld als onderzoeker, als de Radboud daar wat van krijgt? Als ik al het geld zou krijgen of een gedeelte? Ja, doe maar alles. <lacht> <lacht> ja, dat, is natuurlijk, dat zou een hele mooie droom zijn. Maar uh, ja, dan zouden we dat toch wel inzetten uh, in het onderzoek naar de verbetering van de zorg rondom Alzheimer. Ja. Zorg rondom Alzheimer. Ja. Okay. ja. Dus... dus niet direct naar een medicijn uh, op zoek? Nee, dat wellicht niet. Nou ja, kijk, we, we kunnen daar, dat is iets waar we niet direct voor kunnen zorgen. En in de tussentijd vinden wij dat we nu al wel wat kunnen verbeteren... voor deze patiënten en voor mantelzorgers. Dus ik denk dat we daar nu, uh, ja, dat we daar nu voor moeten gaan. Ja, dit is een mooie situatie waar we zitten trouwens. Bij uh, dochter en vader uh, Berkers. Uh, dochter uh, al acht jaar hier fulltime aan het mantelzorgen. Ehm... Um, als u deze situatie ziet, mevrouw wat zou wat zou daar aan kunnen veranderen? Als je daar extra geld voor. Als ik daar extra geld voor heb, nou, dan, dan, zouden wij, dan zouden wij allereerst uh, vragen wat mensen graag zelf willen. Dus wat zouden zij willen aan behandeling? Uh, wat zouden zij willen aan onderzoek? We doen dat op dit moment ook al, hoor, maar dat kan nog, dat kan nog meer. Het persoonlijker maken. Het persoonlijker maken, inderdaad. De, de zorg individualiseren. Want eigenlijk elke patiënt en mantelzorger, wij zien ze eigenlijk als een eenheid. En die komen samen bij ons, bijvoorbeeld op de poli... Maar bijna elk, elke eenheid heeft een ander doel. En uh, nou ja, we hoorden net al in het vorige gedeelte... Hè, meneer Berkers die gaf eigenlijk al aan... ik wil gewoon thuis blijven wonen, dat is mijn doel. En zo kan het zijn dat een andere patiënt weer een heel ander doel heeft. Vindt u, mevrouw Berkers, dat er persoonlijk genoeg naar u gekeken wordt... door de wereld waar u in beland bent sinds u mantelzorger bent geworden? Nee, heel kort en krachtig, nee. Ik ben... Wat zou daar bijvoorbeeld echt heel goed in kunnen verbeteren? Uh, de communicatie, openstaan voor wat het verhaal is... Um, goed luisteren en uh, de hokjes loslaten. Ja, de hokjes van, we zijn met z'n allen... dus moeten we het ook allemaal maar gelijkelijk verdelen. Nee, de een heeft wat meer nodig dan de ander. Ja, ja, ja. Wat zou u, uh, meneer Bergers, willen dat er verandert voor u? Nou, voor mij niks. Meer voetbal op televisie misschien? Ja. <laughs> u kijkt heel graag naar voetbal, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Want we zitten nu ook televisie te kijken, er is weliswaar geen voetbal, maar nee. u kijkt veel televisie. Wel, Voetbal avond. Dat is prettig, televisie kijken. Ja, ja. U heeft nog meer hobby's, want u fotografeert bijvoorbeeld. U was vroeger fotograaf. Ja, ja. Maar ik fotografeer niet zoveel meer. Wel veel achter de computer. Ja, wel, wel weer achter de computer. Dat houdt je dan toch een beetje scherp. Ah ja, heerlijk is dat. Heerlijk. Mevrouw Meulenbroek, waarin kan Nederland eigenlijk beslissend zijn... als het gaat om dat onderzoek uh, naar Alzheimer? Er zijn heel veel landen die al heel veel geld besteden natuurlijk. Ja, klopt inderdaad. En gelukkig hoor. Het is, het is goed dat, uh, dat andere landen ook investeren. Want ja, onderzoek doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je samen. Meestal in netwerken ook met andere landen. Maar ik denk dat wat wij als Nederland bij kunnen dragen... met name is het... Uh, ja, out of the box denken. En zoeken naar innovatie. Dus wat kunnen wij, uh, wat kunnen wij extra bieden? Um, uh, kijken naar de ziekte als een ja complex beeld. En hoe kunnen we nou de verschillende onderdelen van deze aandoening, hoe kunnen we die behandelen? Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen bijvoorbeeld dus langer thuis kunnen blijven wonen? Of hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen de ziekte krijgen? Of hoe kunnen we het nou uitstellen? Dat zijn allemaal zaken waar we als Nederland eigenlijk best wel goed in zijn. En met name ook dus die persoonlijke benadering, praten met de patiënten, dat is ook iets wat nog niet nog zeker nog niet in alle landen wordt gedaan. Nee, daar is nog wel veel verbetering te behalen. Als u dit zo hoort, mevrouw Berkes, u zat vanochtend trouwens toen dit plan bekend werd... u wist trouwens dat het er een beetje aan zat te komen, niet? Ja, ja, ik had het al gevolgd. Beetje, ja. Ja. Alles op dit Als mantelzorger heb je sociale media, die volg je intensief en dan hoor je dat heel snel, ja. ja. Wat zijn trouwens, want dan weet u wellicht ook, we hebben het nu over de mantelzorg... maar wat, wat, wat de ontwikkelingen zijn op het moment in die Alzheimer-wereld? Wat mij opvalt is dat er vooral gericht wordt op wat men dan de domotica noemt. He, de, de zaken die het leven in huis... De uh, tech technieken eromheen. De technieken eromheen, de lifestylecontrole uh, en dat soort zaken. Daar maken wij uh, heel weinig gebruik van. Oké, okay, nou uh, hebben we straks ook geprobeerd die techniek met een alarmbelletje. Dat deed het niet, daar gaan we nu even de batterij van vervangen. Ja. En dan uh, is uw vader vanavond ook weer veilig. Bedankt allemaal. Jij ook, Jeroen de Jager. En dat brengt ons, uh, het is vlak uh, iets voor half zeven, bij Joost Eerdmans. Joost, waar gaat de avondspits over zo? We gaan praten over rechters, uh, Lucella, met, met overigens twee rechters. één oud en uh, één plaatsvervangend. Maar het komt allemaal door minister Opstelten. Die heeft uh, de schoenen aangetrokken, want hij gaat foute rechters aanpakken. Hè, disciplinaire maatregelen worden getroffen uh, voor allerlei situaties wat, uh, die ongewenst zijn. Ze mogen van hem, uh, van Opstelten, dus één jaar worden geschorst of overgeplaatst die rechters. Dat is prima, een mooi wetsvoorstel. Vertrouwen in de rechtspraak uh, gaat, te voet, uh, gaat de paard sorry, en komt weer te voet. Dat zien we vaak nadat er <lacht> een rechter zich... Ja. Misdragen heeft, zie je dat ontwikkeld wordt, dat het vertrouwen weer daalt. Maar de kern van het hele probleem is natuurlijk eigenlijk niet die foute rechters, maar vooral de onaantastbaarheid van de rechters. Ze worden voor het leven benoemd, zo je weet en door niemand gecontroleerd. En daarom is mijn stelling zo meteen avondspits. Rechters voor het leven benoemen, dat kan echt niet meer in 2013. In de show heb ik dus twee rechters. Eén is nu inmiddels Kamerlid, die is dus niet voor het leven blijven zitten. Tweede Kamerlid Peter Oskam van het CDA. En plaatsvervangend rechter en hoogleraar Henny Sakkers... die staan mij bij in de show, hal 7. Um, u kunt meedoen, reageren, 0800-1121. Of Twitter mee, eens of oneens, met een hekje erbij. Ik lees je tweet live voor hier in de show van Avondspits. We zijn er met de rechters die voor het leven benoemd worden. In Avondspits, direct na het NOS Nieuws, Weer en Verkeer. Heel graag tot Avondspits, tot zo. En het is nu bijna half zes, dus dat betekent het NOS Journaal Martijn Nijhuis.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 Het gemeentebestuur van Meersen heeft een extra openbare raadsvergadering bijeengeroepen. Volgens het gemeentebestuur is een instabiele politieke en bestuurlijke situatie ontstaan. Wethouder De Jong pleegde vorige maand zelfmoorden dat hij had moeten aftreden. Daarna werd onder andere VVD-wethouder Ummels met de dood bedreigd. Hij legde zijn functioneer, net als drie raadsleden. Twee raadsleden stapten uit hun fractie. De coalitie kan daardoor niet meer rekenen op een meerderheid in de raad van Meersen. Staatssecretaris Wekers gaat kijken of er Nederlanders staan op een gelekte lijst van miljonairs... met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Onderzoeksjournalisten uit 40 landen werkten maanden aan die lijst... onder wie journalisten van Dagblad trouw. De journalisten kregen inzage in details van ruim 100.000 offshore bedrijven in belastingparadijzen. Minister Dijsselbloem hoopt dat de Europese BankenUnie al in de loop van volgend jaar kan beginnen...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 Tot zover het nieuws. Nu. Het weer met Marco Verhoef. Met in het noorden van het land opklaringen... en de rest van het land overwegend veel bewolking vannacht. Temperaturen rond het vriespunt uiteindelijk. Het is op de meeste plaatsen droog. En dat is het ook morgen. Met opnieuw in het noorden de minste bewolking... betekent dat de zon daar misschien af en toe wat schijnt. Maar verder blijft het in het algemeen toch grijs. Het wordt ongeveer 6 graden, 7 misschien hier en daar. Dan staat een stevige noordoostenwind... en daardoor voelt het kouder aan. In het weekende gaat die wind langzaam liggen. De zon krijgt ook meer ruimte. En de temperatuur wint een graadje. Het wordt een graad of 8. En die combinatie voelt toch al een stuk prettiger aan na het week en dan gaat het kwik verder omhoog... naar 10 graden of zelfs iets meer. Maar midden volgende week wordt het wel wisselvalliger. Eens kijken, horen hoe het met de avondspits is. Edwin Gerritsen. Ja, de meeste files die lossen nu vrij snel op. Dat gaat niet zo hard bij Rotterdam en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A15 Nijmegen-Gorkum staat voor Knopend Valburg 4 kilometer file. de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Riddekerk en knooppunt de Bresseplein 9 kilometer. de A20 gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 13 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A50 Arnhem richting Ols staat tussen Renkum en Knoopend 1 11 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Onze rechters voor het leven benoemen, dat kan echt niet meer. Ja, geef uw reactie in het spitsuur van de dag. Het is half zeven, dus tijd voor Opinieradio op één. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, je hoort het vaak over politici, maar onze rechters zijn natuurlijk de echte plusstijgers. De grondwet bepaalt namelijk dat rechters voor het leven benoemd worden... en dat betekent tot aan hun 70ste verjaardag... tenzij er, eer, er eerder zelf de aan aangeven... is het slim om iemand zijn hele leven lang hetzelfde werk te laten doen. Leidt een automatische piloot niet tot tunnelvisie? Ik denk van wel... Te veel routine is vernuikend voor het zelfreinigend vermogen en een kritische blik. En daar, dat geldt voor ambtenaren, bestuurders, maar zeker ook voor rechters. Daarbij, een rechter ontslaan is moeilijker dan Geert Wilders een moskee in te krijgen. Ze moeten of van lotje zijn, of een misdrijf gepleegd hebben. Volstrekt verkeerde beslissingen nemen, bijvoorbeeld door het ten onrechte tussentijds vrijlaten van een vrouwenmishandelaar kunnen niet leiden tot ontslag. Net als totale ongeschiktheid, bijvoorbeeld door het missen van de juiste juridische vakkennis. Rechters zijn onafhankelijk, en dat moeten ze blijven wat mij betreft. Maar ze zouden op zijn minst om de drie jaar beoordeeld moeten kunnen worden op hun functioneren. Dat dit bij de rechtelijke macht nog steeds niet gebeurt, is niet normaal. En ik pleit ervoor, rechters voor het leven benoemen, dat kan echt niet meer. Wel 0800 1121. En hartelijk goedenavond, welkom in de show. Welkom bij Avondspits, het opinieprogramma van Radio 1. Ja, alleen in de hoogst uitzonderlijke gevallen. Ik zei het u al, kan een rechter door de Hoge Raad. Voor ontslag worden voorgedragen, maar het gebeurt eigenlijk maar heel zelden. Rechters zelf willen nog wel eens stoppen als ze bijvoorbeeld met een drankje op achter het stuur zijn gepakt. Maar ik ga het zo eens even vragen aan uh, oud-rechter en uh, huidig Kamerlid van het CDA, Peter Oskam, hoe dat dan zit. Of dat nou uh, de maatregelen die opstelten voorstelt om rechters te bestraffen, die dan overdreven zijn. Of dat het eigenlijk wel heel erg meevalt in het... Uh, in het rechtelijk bastuljon. Zelf vind ik, en dat vind ik al een tijdje... die levenslange benoeming niet normaal... en ook uh, absurd in feite in deze tijd... dat we dat niet uh, tussentijds toetsen. Ik ga eens kijken naar de tweets wat binnenloopt... op het, uh, op het tweede scherm. U kunt daaraan meedoen trouwens. Hashtag eens, hashtag oneens. En eh, dan zit u erbij in Avondspits. Rob Kamphuis zegt mij, Avondspits eh, is basis voor onafhankelijkheid van de rechter. Is daarmee een groot en te beschermen goed. En u kunt ook meedoen, er zijn nog lijnen vrij. 0800 21. 0800 1121. En u bent hier live bij mij in de show om een reactie te geven op mijn stelling... dat rechters voor het leven benoemen echt niet meer van deze tijd. Dus ik ga naar mijn eerste trouwe beller Dirk Jan uit Beekendonk. Goedenavond. Goedenavond Joost. Ja, we zetten niet met elkaar in... Uh, op zich ik snap ik wel dat je rechters die fouten maakt, je doen. Maar wie gaat ze dan uit hun ambt ontzetten? Want de politiek moet er ver vanaf blijven. Want dat zijn we tegenwoordig. Die mensen die met de waarde van de dag leven, die denken al aan de verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen over drie jaar. Daar ja. maken ze zich druk over. Dus dat soort mensen moeten absoluut niet aan rechters kunnen komen. En hmm. wie wil je dan de bevoegdheid geven om een rechter uit zijn macht te ontzetten? Nou ja, dat, dat kan ik Hoe wil je dat ja. neerleggen? Nou, dat kan een college van toetsing zijn, dat kan een hoogleraar zijn... een Peter van Koppen, we kennen er genoeg. Een Henny Sackers misschien, zometeen meteen aan de lijn. Die, die zijn natuurlijk wel in staat om een onafhankelijke blik te hebben... en te kijken naar de productie van rechters, toch? Jawel, maar dan moet het dus totaal politiek ongevoelig zijn. En ik ja. heb het idee dat er dan heel vaak toch... Ja, een politieke luchtjaar niet zangt. je ja, zit maar... dat de Tweede Kamer en de regering... ver van dit soort geneuzel houden. Heen, dat klinkt leuk, maar het punt is... Nu doen we helemaal niks. Er is helemaal geen controle op de controleurs. Nee, dat snap ik wel. Maar dan moet je misschien aan de voorkant een bepaalde deskundigheid eisen. Dat want klopt. Meer, dat je dat beter toetsen, Dat je allemaal, niet Jan allemaal wordt oké. Nee. Dus, eh, ik okay. denk dat we dit heel voorzichtig moeten doen. En verre van politiek. Ver. Dirk-Jan ben ik wel met jou eens. Want ik weet dat Wilders daar eerst anders over dacht. Geert Wilders die had wel een beetje een uh, wat meer politieker oplossing... voor het probleem van de onafhankelijkheid van de rechters. Maar... Uh, Over het probleem van de levenslange benoeming moet ik zeggen. Dat is later ook weer bijgedraaid. Ik ga zo naar hoogleraar Sakkers. Even nog naar, naar Beller. Jack Hendricks uit Huizen. Jack. Goedenavond, Joost. Um, nou, ik ben het te eens met je stemming. Ze dus moeten absoluut niet voor het leven benoemd worden. Ik heb zelf 19 jaar voor de rechtbank gewerkt. Ja. Eh, als pakketwachter. En ik heb er dus van dichtbij meegemaakt hoe de heren uh, uh, zaken behartigen soms. Afgezien van de, van de, van de hele goede die er ook bij waren. Maar een groot gedeelte. Streetroot tijdig de zitting. Uh, was helemaal niet bij de les. Verkeerde dossiers voor de neus. Uh, hele vreemde mensen zaten ertussen. En dan zeg ik van, nou weet je, uh, af en toe een verversing zou niet verkeerd zijn. Je bedoelt wereldvreemde of, of gewoon raar? Ja, nee. Raar en wereldvreemd. Kijk eens aan. Dus ik heb je... rechters meegemaakt mee die heel hard begonnen te giegelen. Anderen lagen te slapen. Gewoon, ja, leven benoemd natuurlijk, maar je, je had gewoon het gek af en toe. Nou, ik ga direct naar Henny Sackers. Dank je wel, Jack, uh, voor de inbellen. Henny Sackers, hoogleraar strafrecht en plaatsvervangend rechter, overigens ook. Henny Sackers, goedenavond. Goedenavond. Nou, meneer Sackers, even naar Jack, uh, Jack, die dit net ons vertelt uit Huizen. Uh, is dat een bekend beeld van, van, van zo nu en dan wat snurkende rechters waar niemand uh, eigenlijk uh, zicht op heeft? Ik heb het nog nooit meegemaakt, uh, uh, nog in de rechtszaal, nog uh, als een wat afstandelijke toeschouwer van de strafrechtspleging, dat uh, rechters uh, in slaap vielen tijdens uh, strafzaken. Maar misschien zijn die ook wat, wat uh, interessanter dan, uh, dan in andere takken van het, uh, van het recht, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Nou, uh, is die rechter, vindt u, meneer Zackers, onaantastbaar? Uh, nee, hij is niet onaantastbaar. Uh, ik vind overigens, Joost, de stelling op zich wel aanvaardbaar... omdat de levenslange benoeming vooral symbolisch is. Hè? Uh, om de rechtelijke onafhankelijkheid te benadrukken. In de praktijk komt het toch uh, gelukkig uh, zelden voor... behoudens dan hele vervelende incidenten... dat, uh, dat rechters echt uh, uh, wangedrag vertonen. Ja, wangedrag wordt gekwalificeerd, dacht ik, in de wet. Je moet een misdrijf gepleegd hebben. Of uh, het punt is dat je er echt een, een potje... of ja, dat je zelf ook even fysiek of mentaal van het pad uh, bent gelopen, zeg maar... Daar, daar, daar, is, daar is er wel. Er moet heel wat gebeuren. Wil een rechter ontslagen worden, laat ik het zo zeggen. Ja, daarom heb ik best begrip voor het uh, wetsvoorstel... wat minister Opstelte uh, heeft uh, bekendgemaakt gisteren... om met name voor gedrag buiten de rechtszaal... Uh, uh, wettelijk een aantal uh, disciplinaire maatregelen mogelijk te maken. Dat vind ik wel passen bij moderne bedrijfsvoering van de rechtelijke macht. Precies. Hij zegt eigenlijk, en dat uh, wordt wel door anderen on on on onderschreven... er is een veel te grote ruimte tussen aan de ene kant... een sanctie, een waarschuwing eigenlijk als sanctie... en dan het ontslag. Er zit niks tussen om een rechter te straffen. Daar ben ik het mee eens. Ja. Uh, maar van de andere kant... Uh, het gaat ook weer om niet zo'n heel groot probleem, hoor. Het gaat om echt incidenten. Op zich voelen die niet comfortabel aan, dat ben ik helemaal eens. Maar het, uh, het merendeel van de rechtelijke macht die werkt uh, erg hard en ook wel erg gedisciplineerd. Ja, dat, dat, dat geloof ik, dat overigens opstelt ook dat hij geen grote misstanden heeft gesignaleerd, overigens. Maar wel inderdaad uh, ziet dat er, dat er meer regels nodig zijn. Uh, waarom doen we het niet net als bij een burgemeester, dat je zegt zes jaar benoemd... Uh, een, re een rechter wordt voor zes jaar benoemd en dan wordt hij tussentijds even geëvalueerd. En daarna wordt hij misschien bij goed functioneren herbenoemd. Wat is daar eigenlijk mis mee? is niks mis mee. Het enige wat een wat somber denkende luisteraar zou kunnen denken is ja, dat brengt er een hoop bureaucratie met zich. Maar op zich is daar niks mis mee als je in je rechtelijke functie door collega-rechters of door een toetsingscommissie wordt beoordeeld op je functioneren en vervolgens aan de vraag, de vraag komt, kun je de volgende zes jaar daarmee doorgaan? Of ja. mag je misschien een promotie maken? Of, of dat soort dingen. Dat vind ik wel bij een moderne bedrijfsvoering pas. Precies. Even tussendoor luisteraars, er zijn nog drie lijnen vrij. Dat komt niet vaak voor. We hebben ze nu wel, dus u kunt nu bellen 0800 111.21 gratis en u komt denk ik direct in de show. Dat vind ik mooi, want zometeen ga ik ook naar, de, naar Peter Oskam, de, het Kamerlid voor het CDA. Uh, maar u kunt dus meedoen, ook op de Twitter trouwens, hashtag eens of hashtag oneens. Uh, meneer Sackers, de, de president van het Hof Den Haag, het Verheij, die zijn vandaag in het AD. Uh, daar gaat inderdaad een groot, uh, grote uh, gat tussen die, die twee sancties die ik al noemde. Gaat dat wat u betreft dit voorstel nou de, het vertrouwen in de rechtspraak uh, uh, uh, laten stijgen? Ja, dat vind ik altijd moeilijk, om, omdat ik niet zo goed weet hoe je dat kunt meten in de samenleving. Eh, eh, het vertrouwen in de rechtspraak, dat vind ik eh, moeilijk te meten. En of dat toeneemt, ik, ik, ik kan het eerlijk gezegd niet. niet er kan ik geen zinnig woord over zeggen. Nee, dat oké. Okay. Nou zijn er veel uh, mensen die, die beweren, de mensen, rechters die niet functioneren, die gaan vanzelf wel weg. Want die stoppen er zelf mee. Is dat waar? Dat is voor een deel waar. Uh, uh, als een rechter zich buiten de rechtszaal aan, aan dingen uh, schuldig maakt... die wij als burgers ook niet mogen doen... dan lijkt het me ook heel verstandig dat je de ja. conclusie zelf trekt... En, en, en de stekker eruit haalt. Uh, uh, want, want het is nog tamelijk oneervol ook nog... als je bij de Hoge Raad in zo'n ontslagprocedure terechtkomt. Ja, je kunt ook je mond houden en denken van het draait wel over. Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik even onprofessioneel gedrag als dat wangedrag. Het idee van die struisvogel die, die zijn kop in het zand steekt... dat vind ik een rechter onwaardig. Een rechter heeft een, een verantwoordelijke functie, heeft een voorbeeldfunctie... en behoort zich daar naar mijn mening ook naar te gedragen. Dus eh, als een struisvogel de kop in het zand steekt... dat vind ik eh, minstens zo dom als het wangedrag waarom je dat doet. Kijk, dat zegt u als rechter zelf, dus he, goed voorbeeld doet volgen. Dank u zeer, hoogleraar strafrecht Henny Sackers. En zelf ook eh, plaatsvangend luisteraars zegt de rechter voor het leven benoemen. Het kan gewoon niet meer in deze tijd. Dat zou niet meer moeten gebeuren. Dat is echt, uh, echt een beetje zeer uh, ouderwets. Uh, Zometeen Peter Oskam, u kunt meedoen. 0800 1121. En het loopt nu weer lekker vol. En dat is een goed teken. Ik ga naar Leon van Duren uit Limburg. Goedenavond, Leon. Goedenavond, Joost. Ik ben het volledig met je eens. Het is eigenlijk van de gekken... dat er nog mensen voor het leven benoemd worden. En vooral in zo'n uh, verantwoordelijke functie. Ik heb zelf enkele rechters meegemaakt. Goede en slechte... Ik heb een vriend die uh, procedeert al acht jaar eigenlijk tegen rechters, officieren van justitie. En we hebben meer het gevoel dat uh, deze beroepsgroep elkaar een hand boven het hoofd houdt. Met ja. andere woorden, de ene rechter die keurt het vlees van de andere rechter. Dus als je in hoger beroep gaat, ja. Ja, het is een heel riskant beroep. En ik denk dat het goed is om die mensen voor een periode van vijf jaar of van tien jaar te benoemen... en te toetsen uh, of zij wel... Precies. Ik denk dat we op dezelfde lijn zitten, Leon uh, van Duren. Dat, dat is precies wat ik pleit. Ik ben niet tegen onafhankelijkheid van rechtspraak. Sterker nog, dat moeten we denk ik prijzen. Maar het punt is wel dat je daar wat meer, uh, wat meer controle op zou willen uitoefenen. Leon, dankjewel voor het belletje 081121. Ik krijg gaan naar advocaat Jansen uit Wassenaar. Goedenavond. Uh, Juist, ja, voor Jans met Jansen Wassenaar. Ik ben veroordeeld dat er helemaal sprake is van een probleem. Ik ben 30 jaar advocaat en uh, heel veel op de rechtbank geweest... En ik heb uh, natuurlijk wel eens klachten over uh, het functioneren van uh, rechters, maar dat is totaal, uh, die klacht heeft totaal geen uh, substantie. Het, het probleem heeft geen substantie. Ja, maar je, uh, uh, ja. je kunt het ook omdraaien. Hè. Dan zeg je, we, we hebben de levenslange benoeming van rechters puur en alleen om die onafhankelijkheid maar te waarborgen. Zou je het niet op een andere manier kunnen waarborgen? Waarom, waarom doen we dat door, door er mij niet aan te komen? Dat is eigenlijk wat we zeggen. Ja, maar het is trouwens niet waar dat, dat rechters worden regelmatig op hun vingers getikt door een uh, superieure. Uh, dat kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen dat een rechter niet wordt benoemd tot uh, vicepresident. Of uh, senior uh, rechter of oh, ja. iets dergelijks. Uh, dat soort mechanismen zijn er wel degelijk bij de rechtbanken. Of uh, rechters worden aan de, uh, aan, aan de kant gezet. Of maar, uitgerangeerd of belangrijke zaken krijgen ze dan. Dus dat soort mechanismen zijn er al lang. En als het heel erg de spuigaten uitloopt, dan wordt het rechter weggestuurd. Maar het is er is echt helemaal geen enkel probleem. Maar bent u het met me eens, meneer Jansen, dat het vrij ondoorzichtig is voor de gewone burgers? Wat u nu ja, maar uh, ondoorzichtig. Die ja. mensen zien helemaal geen problemen, omdat er ook nee. geen problemen zijn. Nee, omdat ze niet aan de, aan het op, aan de oppervlakte komen, denk ik. Nee, ze komen, uh, Nou, u ja, vertelt net een maar, paar. Ik weet natuurlijk uh, hartstikke goed hoe, hoe de rechtbank in elkaar steekt. Ik heb uh, verschillende vrienden die rechters uh, zijn. Uh, en, en daar hoor je nog wel eens wat. Maar dat zijn toch altijd uh, mineure problemen? Oké, okay. uh, niks aan de hand. Waar hebben het over? Niks aan de hand, zegt u. Meneer Jansen, dat is een, dat is een duidelijke reactie. Dank u zeer. Uh, 081121. Ik zeg dus luisteraars, rechters voor het leven benoemen. Dat kan echt niet meer. Ik ga eens naar Frans Zevering uit Zuidplas. Ja, goeiedag Joost. Nou... De mineerde belangen, dat zijn het inderdaad niet. Want uh, ja, zolang nog de slager zijn eigen vlees keurt, denk ik dat dat uh, niet aan de orde is. Ik denk uh, zolang het uh, in Nederland mogelijk is om advocaat te zijn, curator, plaatsvervangend rechter en lid van de, van de Raad van Discipline, dan denk ik dat er heel wat mis is in Nederland. Kijk. Je zit er goed in, Frans, dankjewel. Uh, we gaan naar, naar Peter Oskam. Hij is zoals gezegd uh, nu Tweede Kamerlid voor het CDA... en oud rechter, heeft het dus niet voor het leven volgehouden. Peter Oskam, goedenavond. Ja, officieel ben ik nog steeds rechter. Oh, dat, maar zit dat, ik in de koelkast dat, als ik dat, uit de Kamer ga, kan ik weer terug. Dus, uh, ah, net als een politieman. Je bent voor altijd uh, rechter in feite. Nee, ik, uh, ik heb mijn contract niet opgezegd met de rechtbank... dus ik ben voor het leven Oké. Okay. en uh, ja. als ik terug wil, kan ik terug. Dus nee, ik, uh, precies. Peter ja. Oskam, uh, wat is je reactie uh, voor het leven benoemen van de rechters? Dat is niet meer van deze tijd. Kijk, ik snap je probleem. En uh, ik vind dat rechters wel voor het leven moeten be worden benoemd... om te benadrukken dat ze onafhankelijk zijn. Je wil niet dat de politiek of die minister invloed kan uitoefenen... of een burgemeester invloed kan uitoefenen op uh, uh, uitspraken van ja, rechters. Klopt. Maar ik vind wel, als rechters niet functioneren... dus eigenlijk een functioneel ontslag, dat het mogelijk moet zijn. En dat is nu heel erg moeilijk. Iemand moet wel heel erg, je hebt dezelfde voorbeelden genoemd... moet wel heel erg buiten de pot piezen, wil hij ja. eruit gaan. En uh, wat mij betreft uh, zijn de maatregelen die opstelt en u voorstelt... Uh, vind ik eigenlijk een hele goede maatregelen. Dat ben ik het mee. Ik vind het prima maatregelen. Maar waarom is er nou bij de rechterlijke macht niet een soort deken... zoals de orde van de advocaten heeft, hè? een soort uh, tuchtrechtspraak... bij wijze van spreken, dat ze zich ook moeten verantwoorden... ook als ze niet zich niet misdragen hebben... maar gewoon voor het ja, herbenoemen van, uh, van, van de baan. Uh, dat, is, dat is toch echt raar? Ja, kijk... Uh, andere mensen hebben ook een contract voor onbepaalde tijd en die worden uh, uh, uh, beoordeeld of krijgen een functioneringsgesprek met hun baas. Dat is bij rechters niet anders. Die hebben een teamvoorzitter en die houdt ieder jaar een functioneringsgesprek en één keer in dezelfde tijd of als daar aanleiding toe is een beoordelingsgesprek. Een beoordelingsgesprek kan slecht uitpakken en dan krijgt iemand wel, uh, uh, ja, die wordt wel onder de loep genomen en als het slecht blijft. Functioneren. Ja, dan kan iemand wel worden voorgedragen bij de Hoge Ja. Zo en wie heeft, het kom... uitgelegd. wie heeft dat gesprek eigenlijk? Zijn dat rechters zelf? Dat zijn, uh, dat zijn hun bazen, zeg maar, de teamvoorzitters. Vervolgens zit daar weer een sectorvoorzitter boven. Het is allemaal veranderd de laatste tijd. En uh, de presidenten die hebben ook regelmatig gesprekken met hun rechters. Ja. Dus die weten wat er speelt. Nou, nou is het voorstel van opstelt om dat dan niet door de eigen president te laten doen als het misgaat. Maar bijvoorbeeld een president van een aanpalende rechtbank. Gewoon ook om ja. persoonlijk het uit te halen. Hè. Dat je zegt van ja, je hebt een hekel aan iemand. En dan probeer je iemand uh, de of zet uit te jagen. Ja. Of andersom. Uh, is het gewoon goed als vreemde ogen uh, meekijken. Ben ik het mee eens? Dat is eigenlijk het idee. Zeker, ben ik het ook mee eens. Maar toch blijven de mensen denken, dit is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. En ze blijven ja. voor altijd zitten. Uh, de, de advocaat uit Wassenaar die heeft het net ook al gezegd. En uh, Ik geloof uh, dat uh, een andere advocaat die je als eerste noemde, uh, Rob Kamphuis, uh, had, dat het eigenlijk nee, nog niet zoveel voorkomt. Maar wat de meeste klachten over rechters zijn, is dat mensen het niet eens zijn met de uitspraak. En niet begrijpen dat die rechter tot die uitspraak is gekomen. Dus het zit hem veel meer in het uitleggen van wat je nou bedoelt als rechter. Ja. En dat je ook, uh, ook uh, argumenten... Argumenten die partijen inbrengen, dat je die serieus neemt en daar ook die ook bespreekt in je uitspraak, in je vonnis. Dat zou veel meer helpen dan te zeggen van nou, ja, we gaan klagen over rechters, of we moeten ze er maar uitgooien. Okay. Maar ik vind wel, als rechters. Uh, ...disfunctioneren of als ze de kennis niet op, op, uh, op niveau houden... ...of regelmatig ja, ja. aanvallen, dat soort dingen... ...ja, dan, dan moet je daar wel wat aan kunnen doen. Dus ja. Dat vind ik wel. Oké, okay, Peter Oskam, daar laat ik het bij. Dank je zeer weer voor reactie avondspits, oudrechter... ...en nu Tweede Kamerlid voor het CDA. Merci, bien. Ik ga naar Oscar van Leeuwen. Oscar van Leeuwen, als ik hem te pakken krijg... ...daar is hij. Hallo. Uit Rotterdam. Hallo. Hallo. Dag Oscar. Mee, uh, Goedenavond. Hallo Joost. Vertel. Ik ben het volledig eens met de vertelling... Ik ben, ik ben zelf dokter in Rotterdam en uh, wij dokters hebben jarenlang gedacht uh, dat het allemaal meeviel, net zoals die advocaat in uh, Wassenaar, die allemaal denkt dat er niks aan de hand is. En uh, totdat het blijkt dat er goed gecontroleerd wordt en dan blijkt er veel meer aan de hand te zijn. En ik denk dat uh, de, ook advocaten, maar ook rechters de volgende aan de beurt zijn om uh, uh, gewoon onder controle te staan door ja. een inspectie, net zoals de dokters... Kun... Elk, mens dat, uh, elk mens dat niet gecontroleerd wordt, corrumpeert op de een of andere manier... en uh, denkt dat er niks aan de hand is. En je moet gewoon onder controle staan, klaar. Ik denk dat je het heel goed verwoordt, Oscar van Leeuwen. Want dat is het punt. Hè? Je kunt natuurlijk naïef blijven en denken... er is niks, want we zien het niet. Maar dat heeft iets met een struisvogel te maken. Bovendien, nu kan je het voor dat de hijsaal echt losbarst... Los, los kun je het voor, voor zijn door dit goed te regelen, zei, lijkt me. Ja, wij zijn onszelf uh, de, de pestpokken geschrokken... Toen bleek dat er zo'n beetje 1800 vermijdbare doden per jaar vielen in de Nederlandse ziekenhuizen. En dat dat internationaal precies zo is. En wij dachten dat het allemaal wel mee viel. maar dat, dat is een enorm getal. En sindsdien zijn wij gewoon gedwongen ook, maar ook vanuit onszelf, ook vanuit onze eigen beroepsverenigingen, om veiliger te gaan werken en meer, van meer controle van bovenaf. Ja. En dan gaat het een stuk beter dus okay. rechters en advocaat precies zo. Dankjewel, Oscar van Leeuwen uit Rotterdam. Arts en geheel uh, wel mee, mee eens. Uh, ik zeg rechters voor het leven benoemen, niet meer doen. Uh, Rob van Hout uit Horen, goedenavond. Ja, goedenavond, ik ben het ook uh, helemaal eens met je stelling. Ja. En ik wil daarbij opmerken dat ik uh, sowieso uh, vind dat uh, die sector veel transparanter moet worden op vele vlakken. En om een voorbeeld te noemen, ik zit nu zelf op een vonnis te wachten. En uh, eenmaal in de rechtsstoeltjes uh, uh, hoorde ik dat uh, de uitspraak uh, vier tot zes weken in beslag zou nemen. En dat er een vonnis zou worden uh, gedaan. Ja. Inmiddels is de zaak vier keer aangehouden. Je leeft naar dat moment toe, dat grijp je. Je wil horen hoe het zit. En de zaak wordt vier keer aangehouden zonder opgave van redenen. En dat kan, heb ik me laten vertellen, nog wel acht keer gebeuren. Dus wachten, wachten, wachten. En waarom? Waarop? Ja, ja, dat weet je niet. Dus dat moet veel transparanter. Dat moet veel transparanter. Ja, mijn, de... mijn, mijn bedrijfje valt daardoor door bijna om. Nou, en wat voor bedrijfje heb je? Ik ben cameraman en ik, uh, ik heb geld te goed van iemand. En dat is een rechtszaak geworden. Oké. Okay. En uh, ja, die ga ik hoog, hoogstwaarschijnlijk winnen. Alleen, het wachten is op de vonnis En dat duurt maanden en maanden en maanden. En dan iedere keer krijg je te horen. Nou, oh. nee, het vonnis is weer uh, aangehouden. Weer met een maand. Zeker. En Rob, denk je dat ooit het vertrouwen wat nu zo'n beetje 50% is in de rechtspraak van de mensen, dat het ooit is, dat het ooit eens boven de 70% zal komen? Nou, ik denk dat dat op zich uh, kan. En ik zelf heb ook uh, gewoon vertrouwen in de rechtspraak. Alleen, ik denk dat door het veel transparanter te maken, dat ook uh, de mensen die er geen vertrouwen in hebben, dat die uh, daar gerust op zijn en terecht. Ja. Oké. Okay. Rob van Oud, bedankt uit met een persoonlijk verhaal erbij. Mark Snyder uit Luxemburg zelfs. Mark, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Um, Joost, ik ben het eens met je stelling. Um, ik heb uh, heel veel voor de rechter gestaan. Uh, ik uh, ben voormalig eigenaar van uh, Ollenbier En uh, ik heb uh, heel veel geprotesteerd uh, tegen Heineken. Uh, en uh, waar ik achter ben gekomen is uh, dat uh, rechters uh, gewoon heel moeilijk uh, onafhankelijk kunnen zijn. Uh, ze worden uh, betaald uh, door de staat. Ja. Dus dat uh, maakt het ook al lastig om uh, onafhankelijk te zijn. Want je luistert toch tenslotte naar je werkgever, ook al ben je voor het leven benoemd. Ja. Ze kunnen wel op uh, normatief gezet worden... Ja. En uh, ze gaan toch uiteindelijk, als de politiek uh, zegt uh, tegen een rechter uh, van uh, luister, dit is in het landsbelang, dus uh, je moet een uh, bepaalde uitspraak gaan doen, dan uh, uh, zou je toch ook heel vreemd zijn als rechter om dat niet te doen. Dus, dus nee. ik denk uh, dat... Uh, uh, ik denk dat we gewoon weer... Uh, of weer uh, wellicht moeten kijken naar andere landen hoe ze het doen. Want uh, ik denk dat ons uh, juridisch systeem nog bijna slechter is dan een bananerepubliek. Kijk, um, dat, dat ik, kort ik, gevoed door jou, jouw ervaring met Heineken, dat begrijp, ik, dat begrijp ik nu, Mark. Maar wat vind je van de maatregelen van opstelten? Dat lijkt me wel goed, hè? Dat hij meer sancties in, in de vooruitzicht stelt voor foutenrechters. Dan moet je... Uh, dat... Nee, dat is, dat, is, dat is prima, maar ja. ik, ik denk gewoon niet dat één rechter uiteindelijk aardig uh, kennis in huis heeft, uh, mm. in uh, heel veel gevallen. Nee. Um, en, en ik denk ook, wellicht dat we misschien, en ik weet ook precies de ja. oplossing niet, Joost, maar nee, nee, misschien nee. moeten we een jury in het leven roepen. Dus om, burgerjury, uh, gaan we een andere keer doen, gaan we een andere keer doen. Mark ja. Snyder, <laughs> dankjewel, burgerjury, komt vast nog een keer aan bod, ik ga naar mijn laatste bellen. Die sluiterij, meneer Silas uit Amsterdam... Ja, goedenavond, he, Joost. Meestal ben ik niet met je eens je stelt in je stelling, maar deze keer wel, want eigenlijk zouden we dus een Amerikaanse stem moeten hebben dat je zeg maar om de vier of de vijf jaar, zeg maar dat mensen zelf moeten verkiezen, wat ze in Amerika ook kennen. Kiezen? Dat staat dus in uh, ja, het partijprogramma van de PVV, maar niet, niet, ja. niet in dat vanavondspit. Uh, vind je dat niet wat te ver gaan? Nee, ik vind het niet vergaan. Ik vind het ja Ja, het is we wel want, democratisch. We, we, we, we, gewoon om de vier, vijf jaar gewoon in de van Amerika... en ze kiezen daar een sheriff, ze kiezen ja. alles. En gewoon mensen zelf kunnen kiezen. Oké. Okay. En wat je niet moet hebben, is gewoon dat de politiek zoals een wil... dat ze dat zelf gaat benoemen. Dan, dan schiet het niet helemaal Nee, nee, nee dat want, uh... moet je niet doen. Meneer Silas, dank u zeer. Want wat, dat was het de laatste, de laatste bericht in de avondspits van de bellers, de luisteraars. Dank u zeer. Piet Kleibonk zegt nog eens, in Dordrecht la, zaten laatst drie rechters in een broodjeszaak... terwijl een assistent de zitting leidde. En eh, in avondspits zegt Iax ja, NL, een doodlopende redenering. Slager mag niet zijn eigen vlees keuren. Maar het is de manier om onafhankelijkheid te bewaren. En zo zijn er nog meer tweets. Die kunt u zien op twitter.com. En dan eh, eens of oneens met een hekje erbij. Eh, het was een uitzending met veel persoonlijke verhalen. En toch over het algemeen wel eens met mij. Morgen eh, vandaag de vrijdag zometeen trouwens Kunststof. Eerst nog kunst kunstenaar Ruud Kuidaar te gast. BNL dus morgen met vandaag de vrijdag. Daarin oud-international John de Wolf. Maar ook Jack de Vries zit erbij. Bij Merel Westrijk aan tafel. U kunt mij morgen aan weer beluisteren om half zeven. Hier op Radio 1. Tot morgen. Het scheelt natuurlijk dat ik geen kinderen heb. Morgen in Brands met Boeken. Schrijver, columnist en filmliefhebber Arnold Grunberg. Stel dat ik kinderen had, dan had ik s'avonds mijn kinderen moeten voorlezen...